Dikter Haak met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een café in het centrum van de Marokkaanse stad Marrakesh zijn zeker 14 mensen gedood. Tientallen cafébezoekers raakten gewond. Volgens de eerste officiële berichten gaat het vrijwel zeker om een aanslag. Het café ligt aan het bekendste plein van Marrakesh waar veel toeristen komen.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 Nederland verandert de regels rond het meenemen van vloeistoffen in vliegtuigen niet. Passagiers van buiten de EU, die op een Nederlands vliegveld overstappen, mogen nog steeds geen belastingvrije vloeistoffen meenemen. Morgen gaan nieuwe Europese regels in, die dat wel mogelijk maken, maar lidstaten kiezen zelf of ze die willen doorvoeren. Nederland is wel voor vervanging van het verbod, maar wil dat EU breed. Als alternatief voor het verbod wil Nederland een screening van vloeistoffen. Onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk, België en Italië versoepelen de regels ook niet. Het weer wisselende hoogte met in het noorden wat zon en vooral in het midden en zuiden enkele buien met kans op onweer. Maximaal tussen 15 en 18 graden. Morgen weinig verandering. Het is dan wel een graad of vier warmer. Dit was het NWS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de Ring van Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Afritijn muiden en Knobenten-Dieuwemeer staat 5 kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht. Het verkeer kan beter omrijden via de A10 Noord door de Zeeburger tunnel. Er staat daardoor ook file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Verknoppen de Nieuwe meer 6 kilometer. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle staat voor Leusden 2 kilometer. Tot de zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 In her eyes. You think you're gonna break up? Then she says she wants to make up.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 plaats tussen de sterren Waar ik kan gaan Ik heb getwijfeld Over België Omdat iedereen Daar laat. Ik heb getwijfeld Over België Want